8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de status van Griekenland een stap verlaagd... van B-min naar CCC. Dat betekent dat Griekenland meer rente moet betalen... voor geld dat het land moet lenen. In een toelichting schrijft Fitch dat het risico is toegenomen... dat Griekenland uit de eurozone wordt gezet. Bij de parlementsverkiezingen vorige maand leden de partijen die willen vasthouden aan het strenge bezuinigingsbeleid forse verliezen. Daarna lukte het niet om een coalitie te vormen. De Grieken gaan volgende maand opnieuw naar de stembus. Als wordt besloten om een aantal grote infrastructurele projecten te schrappen, gaan in het ergste geval 3600 banen verloren. Dat blijkt uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw dat is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat.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 Summer schreef aan veel van haar hits zelf mee. Ze overleed aan de gevolgen van kanker. Donna Summer is 63 jaar geworden. Het weer vanavond bewolkt en droog. Het komt af naar een graad of 7. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien... bij maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In deze eerste Nationale Vogelweek is mijn gast vogel- en natuurliefhebber... professor meester Pieter van Vollenhoven. Goedenavond. Dag, goedenavond. Ja, en dan vraag je natuurlijk wel aan een natuurliefhebber... of hij vanmorgen vroeg uit de veren ging om uh, de vogels te bespieden. Nee. Nee, dat heb ik helaas niet gedaan. Dat zou, ik, <kijnt> dat zou ik wel willen, maar ik heb gewoon last van mijn voet op dit moment. Dus uh, dat is, het zit er even niet in. Nee, want dat, dat, uh, dat, dat was duidelijk. U was ook bij Koninginnedag uh, niet ja. helemaal aanwezig... want u heeft last van uw voet. En, en, en Douwtappen zat er vandaag niet in. Nee, zit nee. er niet in. Nee. Nee. Vindt u dat jammer eigenlijk? Nou ja, kijk, het is jammer, maar dat kan je later halen. En uh, ik moet eerlijk zeggen waarom ik het geen punt vind. Het is zo druk. Het is zo druk. Mensen staan zo vroeg op. Ja, ik vind het fantastisch en sportief. Dus als je iets voor fotografeert of als je iets voorzien, dan uh, Gaat het niet door het feest? Want uh, dan, uh, dan komen er weer anderen aangerend. Dus het is echt heel. Uh, het is, mensen zijn echt veel sportiever geworden. Ja, op verjaardagsvisite geweest bij Prinses Maxima dan? die dat nee, niet weg. gedaan. Nee, nee <laughs> maar die, die wil ook, ook wel eens een moment rust, want die reist enorm veel. Ja. Goed, laten we het over de natuur hebben. Want uh, het is inderdaad eerste Nationale Vogelweek. Ik heb nog even gecheckt of mensen eigenlijk wisten dat het die week was. Nou, weinigen, moet ik u eerlijk bekennen. U bent beschermheer van de Vogelbescherming, een van de organisatoren van dit uh, geheel. Uh, wat hopen ze hiermee te bereiken? Nou, ik denk, dat je, ik denk natuurlijk dat je een draagvlak moet hebben bij mensen. De meeste nationale vogelwik zal me voor ogen hebben. Ze hebben mij daar ook overigens uh, niet gezegd dat ze dat gingen organiseren. Maar ik kan me voorstellen dat je belangstelling bij de mensen moet kweken. Als er geen belangstelling is voor vogels, dan, dan krijg je de problemen die je wil bestrijden. Als, er, als er, uh, je wil vogels tellen, dan... Uh, je moet, je moet belangstelling kweken. Vind ik het grote verschil, bijvoorbeeld als je kijkt tussen de monumentenwereld en de natuurwereld, dat voor de monumentenwereld veel meer belangstelling eh, is eh, met open monumenten, dagen toegewijden, bewoners en eh, ook wethouders. Als het gaat over beschermde stads- en dorpsgezichten, komt niet aan met monumenten. En bij de natuur zie je, als de heer Bleker zegt, we gaan 60% bezuinigen. Nou, dat wordt veel meer geaccepteerd. Ja, we protesteren wel, maar wees wezen gebeurt het gewoon. Ja, want u bent natuurlijk een enorme natuurliefhebber. Ook een enorme vogelliefhebber. En nou woon ik vlak bij de duinen. En van de week ging ik fietsen in de duinen. En ik wist dat u zou komen vandaag. En ik reed daar. En opeens hoorde ik al die vogels. Ik zag ze ook allemaal. Uh, ik dacht, hoe zou uh, uh, meneer Van Vollenhoven hier eigenlijk fietsen of lopen... als hij dat zou doen als vogelliefhebber? Hoe gaat dat? Nou kijk, ik loop, ik loop. Ik vind het echt leuk om ook, om ook te fotograferen. Dus ik, neb, ik loop altijd ik heb een lens bij me. Want, Enorme lens trouwens. Ja, hè? dat zijn al de grote lenzen. Dat is, uh, zo, kom je minstens op 560 of bijna 600 millimeter. Dat dus zijn grote lenzen. En waarom doe ik dat? Oh, ik zal het nooit vergeten. Ik heb een keer een prachtige vogel gezien. En dan ik Nico de Haan op. Zeer enthousiast. Dus ik heb dat en dat, dat gezien. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar dan schiet er eigenlijk weer te binnen. En wat vraagt hij? Heb je de pixels van? Dus en ik, het regende, en ik dacht, laat ik nou in die regen niet de camera meenemen. En toen kwam die voorbij, toen kwam die voorbij. En dan is het heel eenvoudig, je kan nog zo enthousiast praten... dat hij, oh, dan is die vogel er, ik noem maar even wat, de app En dan zei ze, ja jongens, fantastisch, maar kan je het even bewijzen. Dus nu heb ik hem echt altijd bij me. Ja, zodat u inderdaad kan bewijzen dat u hem heeft gezien. Maar goed, hoe loopt u daar dan rond? Hè? Want dan heeft u die camera bij zich, dan maakt u foto's. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, wat, wat is de liefde voor de vogels? In uw... Nou, kijk, wat, wat, kijk, de liefde was het niet, moet ik eerlijk zeggen. Mijn vader was een vogelliefhebber. dus die was vroeger razend enthousiast. Ik ben met vogels thuis opgevoed. Hoe ging dat dan? Nou ja, mijn vader had een foyer, dat is een, een tuin, een kleine tuin in Schiedam. Maar die was helemaal overdekt de, de, op, met gaas, daar liepen de poesen heen weer, want die hoopte een vogel te vangen. En die joeg mijn vader dan weer weg. En de garage was omgebouwd tot een, een voerplaats voor vogels. De broedmachines stonden daar. Het voer was opgeslagen. En een muizenverzameling uit heel Schiedam ja. rende daar ja. vrolijk in het rond. En in het huis, daar lagen zieke vogels met lampen... die moesten opgedekt worden, meelwurmen gevoed. Ik vond het niks. Ik dacht, dat nooit. Dat wil ik nooit. Waarom niet? Want waarom vond u het niks? Ik vond het een soesa. Altijd die vogels. Je kon nooit in de tuin zitten. Altijd bezig als ze waren ziek en griep en dat soort dingen. Had veel aandacht voor de vogels en, en minder voor de kinderen? Nou, kijk, dat, ik ben toch een soort kluisenaar. Dus dat vond ik niet zo erg. Maar ik, dus ik, ik, ik heb dat afgezworen. Maar later zie je toch dat die, die ziektes terugkomen. Ik ben razend enthousiast geworden. Want ik hou wel van wandelen, ik hou van in de natuur zijn. En het aardige is... Je gaat kijken. Sinds ik ben gaan kijken en gaan fotograferen... ga je anders kijken en je gaat meer opletten. Wat je ziet, je wordt eigenlijk zeer enthousiast. En je luistert eerst met de andere oren naar vroege vogels. Dat je zegt, die vogel, en dan ga je eens kijken wat dat is. Je pakt een gids... En dan zie je dat die vogel dadelijk wegtrekt. Die gaat kijken wanneer je hem weer voor het eerst ziet in Nederland... als hij terugkomt en wanneer je hem voor het laatst ziet. Dus dat soort dingen ga je krijgen. En je wordt gewoon razend enthousiast. Ook met het vogelsvoer zit je te kijken wie er is en wanneer die komt. En nou, dus ik ben erg zeer enthousiast geworden. Ja, maar je noemt het een ziekte? Ja, het is een ziekelijke afwijking, ja. <laughs> Want u moet het zo zien, we hebben in onze tuin... daar heb ik een soort grote burg... en in die burg wonen twee konijnen die ik totaal bescherm. Er wonen twee dassen wonen er ook nog in, in diezelfde burg. En een vos, vos. En die vos voer ik iedere avond... omdat ik bang ben dat hij anders mijn konijnen gaat opeten Dus het is dus allemaal ziekelijke afwijking. Ja, en, en, die, en die ziekelijke afwijking, die had uw vader eigenlijk ook? Ja, die had mijn vader ook, ja. Dat is mijn vader ook. Dus nu is het gênant dat ik s'avonds met een bakje loop om de vos te voeren. <lacht> zo, dus, dus het is natuurlijk gewoon waar zijn we mee bezig? En dan heb je een nachtkijker. Dan kijken of die vos bezig is om het eten op te eten. Dan zie je s'avonds dus de das lopen. Midden in de nacht om drie uur sta je weer op om te kijken of die vos er nog is. En ja, Doet dus, u dat echt? Ja? Ja, dan staat u op en dan staat u, sta... u in uw pyjama eh, ja, met nee, de nachtkijker. Nog koud ook. Het is absoluut <lacht> zeer koud eigenlijk. En, nee, dus, en dan ben je natuurlijk klaar wakker. Dus, dus, je bent ermee bezig. En zo is het bij die vogels ook gekomen. Ik ben echt razend enthousiast geworden voor die vogels om te kijken waar ze zijn en te fotograferen. Dan heb je twee soorten fotografen. Of je voert ze ergens, want dat zie je ook in die fotoboeken. Dat is zo fantastisch gefotografeerd. Maar ik probeer ze eigenlijk mee te pakken al tijdens het lopen. Is veel moeilijker. Want je moet snel zijn. En als je te veel beweegt zijn ze ook weg. Maar het is, het is fascinerend. Ja, maar, maar u zegt die fascinatie, die had ik toen ik mijn vader bezig zag in die tuin en in die schuur. Dan nou, dacht ik, nou dat nooit. Nee. Wat is het kantelpunt in u geweest dat dat u opeens toch merkte: van, Ik heb het ook. Ja, dat is gekomen eigenlijk toen, toen ik overstapte naar de digitale fotografie. Ik dacht: Laat die beker mij voorbij gaan. Want ik was opgevoed met een filmrolletje. en deed er niet veel mee, omdat je daar was. Het was zo duur, zo'n filmrolletje. Als je de foto verkeerd maakte. Nou ja, dat vond je zonde eigenlijk. Dus Er werd weinig gefotografeerd. En als je ging fotograferen, moest je weer kijken waar de gebruiksaanwijzing was. Hoe je camera ook al werkte. Of je dat filmpje was een beetje verschoot. Digitale fotografie, ik dacht dat doet niks, Het is veel te ingewikkeld, zo'n computerfreak was ik ook niet. Daar ben ik enthousiast geworden. Toen eigenlijk door de digitale fotografeer, er is een man geweest met een engele geduld, heeft me alles uitgelegd, enthousiast geworden, gaan fotograferen en van het fotograferen komt automatisch het kijken. En toen, toen kwam het kijken ja, en toen, toen kwamen de vogels weer. Ja, toen kwamen de vogels weer terug, omdat je eigenlijk alles wat ik nu heb gezien... heb ik vroeger nooit gezien, maar het was er wel. Ja. En eigenlijk, als je in die bossen loopt... een bos wordt zo anders... als je ineens een zwarte specht voorbij ziet vliegen. Ja, vroeger was het een soort kraai die daar voorbij vloog. Of dat soort dingen. Maar als je nu de zwarte specht of de groene specht... of de gewone specht die zitten op... je kijkt dus de, de, de, de staartmees... of de kuifmees die ineens voorbij komt. Nou, dat is... Een, een, of een, ja. Heeft u een lievelingsvogel eigenlijk? Nou, ik kijk, ik, ik heb een... dat ben ik de, de roodborst. Kijk, de roodborst vind ik zo'n gezellige vogel. Omdat die je in de gaten houdt. Die blijft ontzettend dichtbij zitten. En als ik het niet voer, dan zit hij beledigd... Aan met de gluren wanneer ik kom. Dus ik zijn dat bekender voor u geworden? Allemaal, allemaal, allemaal. Maar ook heb ik wat ik een bijzondere vogel vind, is de Appelvink. Ik vind de Appelvink met zijn snavel fantastisch. Fantastische vogel. En eigenlijk, wat ik zo geestig vind, die zijn in zeer beledigd als het voer op is. En dan zitten ze daar zo'n beetje te pikken en overal te kijken. Ja, wat, wat, komt. ja wat, wat doet een appelvink als die beledigd is? Nou, die zitten eigenlijk met die grote snavel Zitten ze allemaal op de rand te kijken en zo'n beetje te pikken op zo'n leeg schaaltje eigenlijk. Om de, en dat kan je dan zien met je verrekijker. Dat, dat voel je gewoon in de hele houding van de vogel. En dan kom je daar met het voer, dan zijn ze weg en dan denk je nou, nu zijn ze weg met de baan die gaat gaat op een tak zitten, zijn ze in één seconde weer terug. Dus ja, ja ik moet dat zeggen. U, u praat en, een beetje over vogels alsof u het over mensen heeft. Ja, dat is, ik zei al, die afwijking afwijking. Het zijn natuurlijk rare afwijking, met die vos ook. We moeten luisteren. Als ik tegen de kinderen bij ons thuis zou zeggen: ga de vos voeren, dan denken ze toch echt, echt dat er iets behoorlijk <lacht> scheef is eigenlijk. Ja. Dus, uh, nee, dat is misschien ook wel. Ja, nou staat u bekend als iemand met een groot gevoel voor humor. Hè? Dat, dat lees je elke keer weer en dat hoor je ook altijd weer bij u. Hebben die dieren eigenlijk gevoel voor humor? Ontdekt u dat in? Ja. honden wel eigenlijk. Honden wel. Honden wel, dus lachen je ook gewoon uit als je enorm zit op te winden en zo. Dus die hebben dat ook waardoor. Want die dieren kennen je. Dat is natuurlijk het geest. Dus ze weten precies wat je doet. Ze weten precies wat je doet. Dus die dieren in je omgeving die kennen je precies. Want als je die vogels ook ziet vliegen. dan, dan kunnen ze natuurlijk alleen maar zo vliegen door die struiken heen. omdat ze de omgeving heel goed kennen. Dus ze weten alles. Alleen de jonge vogel maakt een vergissing door tegen eruit te vliegen. maar de oude vogel doet het eigenlijk niet. Nee, die zou dat maar of ze gevoel voor humor hebben. gevoel voor humor hebben. dat moet ik toch eens die vos dan vragen eigenlijk. <laughs> En misschien geeft u ook wel, wel antwoord. Nou, het begon dus allemaal bij u thuis. In die folière die ja. eigenlijk gebouwd was. Uh, boven de, de tuin. U heeft het overgenomen van uw vader. Uh, ja, en, en, en u geeft het eigenlijk al aan. Het, het zijn niet alleen de vogels. Het zijn ook andere dieren. Want u bent een natuurliefhebber. En wij vroegen aan uw biografe. Dorine Hermans. Of zij daar een verklaring voor heeft. Ik denk dat. Een enorm rustgevende factor is. Afgezien van het feit dat hij het genetisch natuurlijk heeft meegekregen via zijn vader. Maar de natuur, ja, daar telt hiërarchie niet. Uh, in de natuur voor honden en voor, voor beesten is iedereen hetzelfde. En je kunt een roedelleider zijn, maar dat kan een zwerver even goed zijn dan altijd een koninklijk persoon. Dat uh, maakt voor een dier niet uit. En misschien is dat wel de reden dat in koninklijke families, überhaupt, dat nogal enorm veel uh, dierenliefde speelt. Uh, ze hebben allemaal wel een heleboel honden en dat is wel opmerkelijk. Dat was Dorine Hermans, uw biografe. Heeft ze daar eigenlijk een punt? De, de hiërarchie die er niet is in de natuur, dat dat iets is wat u misschien aanspreekt. Nou, ja, die is er wel. Ja, nee, zeggen, die hiërarchie is behoorlijk. Absoluut. De, de dierrijk is dat. De oudste dieren, dat zie je bij de zwijnen, dat zie je bij de hechten. Er is absoluut sprake van de hiërarchie, ook bij de vogels ook. Ja, maar het maakt niet uit, zeg ze, of je nou een zwerver bent... of een, uh, iemand van de... Nou, je komt er afkomst. niet bij, moet je moet eens even kijken. Ze zijn helemaal niet aardig, zei ze gewoon. Als ze, als ze, als ze, als ze, hoe, hoe ze dat voedsel verdedigen en iedereen wegjagen ze. Dus uh, er, is, er is wel sprake van hiërarchie. Dus als je als vreemde zegt, oh, mag ik even een graantje meepikken? Het, het is een leuke zin. En die klinkt heel gezellig, maar er is in de werkelijkheid dat niet voorgeboosd. Ze zijn ontzettend lelijk tegenover elkaar. Ja, dus dat klopt niet helemaal wat Dorien hier zegt. Nee. <laughs> Mag je wel zeggen, hoor. Ja, maar goed, ze had ze op een ander onderwerp geconcentreerd in het verleden. Ja, en, Maar goed, die liefde voor de natuur. U, u bent nu van uh, koninklijke huizen. Hè? U, u, we weten allemaal dat de natuur voor de koninklijke familie heel belangrijk is. Bernard was uh, van het Wereld Natuurfonds. was ook altijd in Afrika. Uh, hey, was gek op de dieren. Uh, was dat fijn voor u om die in die familie terecht te komen? Met, met uw zeg maar, ziekte, zoals u het zelf noemt. Ja, dat, we hebben er nooit zoveel over gesproken. Maar dat, dat was inderdaad... Ik genoot dat dit van de films van mijn schoonvader... die hij zo toonde, zo'n kleine bioscoop in Soesdijk. Dus uh, dat uh, en die natuurfilms die je maakte... Dat, dat vond ik waardevol. Ja, Dat vond ik buitengewoon waardevol om te zien. Fantastisch, fantastisch. Maar werd er niet gesproken dan heel vaak over de natuur... Nee, nee, nee, niet eigenlijk. Kijk, het is ook dat... Bij mij was het dat toen ook nog niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat, ik was thuis opgevoed. Kijk, Mijn vader was commissaris bij Diergaarde Blijdorp. Blijdorp. Moet u zich voorstellen, ik ging daar met mijn vader wandelen... met een makke vos in Diergaarde Blijdorp. En alle dieren kwamen tevoorschijn... omdat ze gewoon anders liepen ze al hangen En dat kon ze niet schelen. Maar als er een vos voorbij komt, dan ruiken ze natuurlijk in twee seconden. En die vos, die hoorde de auto van mijn vader... begon eruit voerig te janken. Dus dat, dat zijn indrukken die ik nooit uh, zal vergeten. Dus zo ben ik wel opgevoed. Maar het had iets ziekelijks wel. Dus uh, dat uh, die, die, de dier rekent op je. Dat dier, die dieren rekenen op je. Dus je durft niet met vakantie te gaan. Dan moet je gaan vragen of iemand voert. En uh, uh, uh, uh, dat soort dingen. Ja. Ik kan niet meer weg als niemand die vos voert. Die rekent erop. Die is bitter teleurgesteld als daar niet iets, iets lekkers ligt. Ja, en, en wat vinden ze thuis daar eigenlijk van? Dat u zo met die dieren bezig bent? Uw kinderen, uw vrouw? Nou, kijk, mijn vrouw doet mee. Mijn vrouw doet mee. Uh, dat is, uh, die, die doet mee. Het moet niet te gek worden natuurlijk. Want het is hele kostbaar. Kijk, ik sla eens failliet. Want uh, die vogelbescherming die doet wat die vogelweek. Maar wat ik daar aan vogelvoer koop... Uh, dat, uh, ze moeten schatrijk worden eens. Dus uh, dat, dat zal de belasting daar zeker... Gaan in. Maar het is je, de, de, ook bij ons die vogelhandelaar die, die, die juicht als ik weer voorbij kom met vogelhuizen zo. De, de, hoe heet die? Die eekhoorn moet ook gevoed worden met walnoten. Dus een, een huisje met een klep. En dan springt hij in. En één keer is hij helemaal ingesprongen. Moest hij die eekhoorn gaan bevrijden. En een stuk staart stak er nog uit. En zodat er zo'n klep was bovenop die eekhoorn gevallen. Dit soort dingen. En die mannen juichen dat ik al die huisjes koop. Een timmer overal. En moet ik kijken met de verre. Kijken of het huisje niet tegen is. Mevrouw, het is gewoon verschrikkelijk. Als u het geweten u... had, had u me nooit gevraagd. Ik vind het een fantastisch verhaal. Hoor. Ik, weer, ik vind het heel mooi om naar u te luisteren. Ik vraag me alleen af, ik heb even gekeken... wat voor functies u nog heeft. Welke u nog op dit moment uh, uh, uh, zeg maar uitoefent. We kennen u natuurlijk allemaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daar zit u op dit moment niet meer in. Maar u heeft nog een heleboel andere functies. Dat u daar nog tijd voor heeft. Nee, ochtends vroeg, vroeg of s'avonds laat. S'avonds laat voer ik voor de volgende ochtend. Dus dat, dat, dat wordt dan gedaan natuurlijk. Ja. Maar goed, als u dan inderdaad altijd keek naar die rampen... Hè? want u was van die Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Um, uh, en, en U bent erop gefocust. U komt nu vaak nog in de publiciteit over dat soort uh, ongelukken. Ziet u eigenlijk in de natuur ook rampen plaatsvinden? Ja, laatst. Nee, ik, ja, natuurlijk. Laatst was het gewoon. Was het niet in Peru dat er gewoon allemaal pelikanen, 800 pelikanen... of allemaal zeehonden aanspoelden op de kusten eigenlijk? En dat ik heb nooit geleerd waarom dat komt. Nee, dat vind ik Dat zijn ook wel rampen natuurlijk. Maar wij stappen bij de dieren. Bij de dieren stappen wij snel voorbij. Ik herinner me op de Veluwe ook. Bij de Veluwe is nu krijg je de ecologische hoofdstructuur. Dat betekent dat die dieren zich kunnen verplaatsen. Maar op de Veluwe is helemaal niet zoveel eten voor zwijnen. Ik heb wel meegemaakt dat uh, zwijnen, jongens, zwijnen gewoon op hadden dat zo'n honger had. En dat maar, zijn eigenlijk rampen, zegt u? Ik vind het wel. Kijk, dat is natuurlijk zo, omdat wij willen niet dat die, uh, die zwijnen natuurlijk de auto's gaan hinderen. Dat willen wij niet. Dus dat wordt dan omrasterd. Maar dan hebben ze een gebrek aan voedsel. En bijvoeren is onnatuurlijk. Dat mm. doen we dan ook niet. En ja, zo ben je bezig. Maar wat ik een echte ramp vond, dat is wat ik in Peru las, dat er gewoon al die dolfijnen, gewoon honderden van vijfhonderd gingen dood en u spoelde dood aan. En ook alle eh, pedikanen. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Nou, ik hoorde gisteren ook een, een, eigenlijk een, een klein ramp, als je het over de natuur hebt. En, en die klinkt zo. Meneer van Vollenhoven, herkent u hem, deze vogel? Is het een alarm? Slaat die alarm? Nou, oh, dit is, alarm. Vink? is dit een vink? Dit is een graspieper. Oh dat dat is vals. <laughs> dat nee, dat is vals. Ik heb meer boompiepers, dadelijk. Ik heb, ik heb de, de gaspieper is ook wel, maar ik heb in, op de Veluwe meer boompiepers. Ja, nou, het was ook niet om u te testen, want er is iets aan de hand... met die gaspieper, en, en dat is toch eigenlijk een kleine ramp. Want gisteren bleek uit onderzoek van de Radbouw Universiteit... dat deze zangvogel samen met de tapuit het slachtoffer is... van dioxinevergiftiging, waardoor het aantal... Afneemt. Uh, ik geloof dat ze beestjes eten. En in die beestjes zitten al heel lang in de grond. En die eten dan ook weer die grond. Of dat komt dan in die beestjes. En dat komt in die vogels. En die zitten dan vol met dioxine. Dat is eigenlijk ook wel een ramp als je dat hoort. Nou ja, dat vind ik gewoon... Daar nou, Vroeger ook wat wij niet allemaal met gif hebben bespoten. Dus ik weet niet waar het vandaan komt. Ik zag namelijk wel een jonge vogel in de krant. Die dat in zich had. En ik heb het verhaal niet goed gelezen. Maar inderdaad... Uh ja, ook als je die die die die die die ramp wat zich ook uh, voordoet met dat die plastic afval in die oceaan. Ja. Dat, dat plastic eiland wat er drijft een enorme omvang en als je ziet die, die beesten die dat eten ja goed, we moeten proberen eigenlijk als je onder het motto samen uit, samen thuis bent, natuurlijk natuurlijk mensen dieren, dat we toch iets beter met elkaar omgaan maar het, het interesseert ons soms erg weinig ja, we hebben het er van de week trouwens over gehad over wat u nu zegt, zo ja. dus hadden we hier iemand van de stichting Noordzee en die liet foto's zien van vogels die allemaal plastic ja, in hun buik vreselijk, hebben ja, vreselijk, vreselijk, gewoon, we moeten het één keer opruimen en gewoon proberen te straffen, maar iedereen gooit in die zee in die oceaan alles overboord en toch zo het aardig zijn om wat discipline te krijgen om dat niet meer te doen. Ja. Want we maken onszelf natuurlijk kapot. Ja, en, en uh, uh, ligt daar ook een taak voor de voor de politiek, want u bent inderdaad uh, beschermheer van de vogelbescherming. Uh, uh, deze week uh, waren er veertig natuurorganisaties, waaronder uw vogelbescherming, die een manifest hebben gepresenteerd. Kies voor de natuur. Dat is eigenlijk een soort plan waarin ze de politiek alvast willen aangeven van nou als er straks verkiezingen komen, zorgt er dan in ieder geval voor dat het niet zo heel sterk meer bezuinigd wordt op de natuur. Is, is dat een goede zaak? Ja, kijk, is natuurlijk, kijk, als je nu denkt aan die oceaan, wat daar gebeurt, dan zou je natuurlijk in Europa en Amerika bij de grote landen moeten zijn om te zeggen: luister, het is te gek. Je moet samengewerken, maar nou, het is. Uh dat was in mijn veiligheidsvak ook. Het is, uh, alles is gericht op economie. En nu in deze tijd van uh, natuurlijk een forse bezuinigingen, en dat geldt voor alle landen, is economie en nog eens economie. En wat niet strikt noodzakelijk is... als je het goedkoop overboord kan gooien, dan, uh, dan gebeurt dat. Dus ik hoop, ik hoop dat we blijven strijden, al duurt het twintig jaar... om toch ook het dierrijk in het leven te houden. Want zij kunnen niks doen, dus ja. wij, wij zijn verantwoordelijk. Maar als er nou straks een nieuw kabinet zit, wat, wat zou dat kabinet dan prioriteit moeten geven als je kijkt naar de natuur? Nou kijk eens, er is zo lachwekkend gedaan over de dierenpolitie eigenlijk. En, en, en nu ook dat Het plan je ergens... van de PVV Ja, staat. het plan van de PVV. In wezen, en wezen, je kan over alles lachwekkend doen. Want je, je kan natuurlijk altijd praten... wat voor specialismes moet de politie in zich hebben als politieman. Maar als je ziet hoe mensen dieren kunnen verwaarlozen... en zij kunnen niet voor zichzelf opkomen, sprak het mij wel aan. En hoeft de politie het niet te doen. Maar het mag ook een bijzondere opsporingsdienst zijn. Maar ook als je ziet... Uh, uh, ik vind toch dat we waakseling moeten zijn voor die dieren. Of, of het voor een voedselketen gaat, want dat raakt ons eens ook. Dus ik vind dat we voor het dierrijk moeten opkomen. Dus ik vind het goed dat die verenigingen dat doen. En ik hoop ook, de, laten we zeggen, misschien in de nieuwe coalitie dat me we iets weer meer geld voor de natuur gaat geven. Dat zou waardevol zijn. Want ja, dat, dat, is, toch, dat is toch noodzakelijk. Je kan niet ja. tegen de dieren zeggen, nou weg uit Nederland, we hebben geen geld voor jullie. Ga maar naar Polen of naar een ander land toe. Nee. En het feit dat er nu, uh, he, met, met, met dat het plan wat er nu ligt, dat lenteakkoord, ik weet niet precies hoe dat heet... dat er nu wordt gezegd 200 miljoen minder bezuinig op de natuur. Dat moet u aanspreken. Ja, dat spreekt me aan. Kijk, in de natuur zijn we reuze opgevoed met alles. Voor. In de monumentenwereld was dat vroeger ook met, met uh, subsidies. Uh, alles, uh, en ik wil eigenlijk, in de monumentenwereld is het omgedraaid naar 70 procent leningen. Het onderhoud, de restauraties gaat nu met 70 procent... met lage rente in de leningen en nog 30 procent subsidies. En in de natuur is het nog 100 procent subsidies. En daar moeten we vanaf. De natuur moet ook geld gaan opleveren. Ja, en hoe, zo zou, moet... hoe zou dat moeten gaan dan volgens u? Nou Zou dat ja. op dezelfde manier kunnen gaan als bij de monumenten dan? Ik, je moet erover na, nu is er te weinig over nagedacht. Kijk eens, dat, kijk eens als je altijd maar geld geeft eigenlijk, om die natuur te onderhouden. En nooit te zeggen, kijk eens of je wat geld kan verdienen. Of het nou fietskaartjes zijn of andere kaartjes. Je kan er ook mee bezig zijn of de windmolen die ergens staan. Of ook aan de grens van de natuur kan je aan begraafplaatsen denken. Of golfterreinen die uh, geld opbrengen. Dus ik denk dat je meer moet gaan kijken of je geld kan verdienen. Met die vlakken die niet. Puur natuur met de rand, met de randen. Met de randen om, om die natuur te beschermen. Ik denk dat je meer zo moet gaan denken. Er is te weinig over nagedacht. Ja, want er, en er is misschien ook te makkelijk gezegd, we zetten een een streep, 800 miljoen bezuinigingen op de natuur... zoals uh, Henk Bleker dat, dat aanvankelijk ja, van plan was. Ja, 60 procent. 60 dus 60 procent gaat bezuinigen. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Maar de natuur, moet ik heel eerlijk zeggen... bij de natuur is het verwarrende bij de natuur geweest. Je hebt te veel organisaties. Bij de monumentenwereld praat je over rijksmonumenten. Je hebt provinciale monumenten, de gemeentelijke monumenten... en de verschillende stads- en dorpsgezichten, en dat is het. En dat is voor het publiek helderder. Ik moet zeggen, de natuur is voor het publiek niet erg duidelijk. Je praat over nationale parken, nationale landschappen. Nou, die zijn met dezelfde streep zijn ze weer verdwenen. Men spreekt er al niet meer over. Natura 2000, de ecologische hoofdstructuur. Niemand weet waar je het over hebt. En dat vind ik jammer. Wij moeten de draagvlak voor de natuur gaan vergroten. Net zoals een open monumentendag zou je een open natuurdag moeten hebben. En de mensen moeten er enthousiast voor gaan worden. Ja. En dat zijn we niet. Nee, dat, dat, daar begon nu het gesprek ook mee. Hè? Dat, dat enthousiasme, wat je voor, voor sommige dingen wel ziet... dat je dat voor de natuur bij mensen niet ziet. Als er dus zoiets komt als een grote bezuiniging... u zegt, dan zie je dat er te weinig mensen in verweer komen. Ja, dat komt wel. Maar dat zijn dan eigenlijk mensen, mensen dat je zegt... Ja. Dat, je, dat hoort erbij dat die het doen. Maar het grappige is bij de monumenten: bij de monumenten is het zo. Ik, heb, ik zit er heel lang in in de wereld van een monumenten. Als je de wethouder spreekt van de steden. en je hebt het over beschermde stads- en dorpsgezichten. dan wordt er gewoon gezegd: kom niet aan mijn monumenten. Ook al hebben ze geen geld. Je komt er niet aan. En die vechtlust. en ook wat die particulieren voor monumenten doen. Want ja, het is een hele duur hobby om erin te doen. Want je krijgt wel wat geld om te restaureren. maar het merendeel moet je allemaal zelf betalen. Maar waarom doen ze het voor huizen wel en voor, voor, voor het groen? niet, denkt u? Vroeger hebben we toch forse neiging gehad om het niet aan het particulieren over te laten bij het groen. Dus als het in bij een, een gezelschap, een, een, een, een landschap werd ondergebracht... dan was het de goede handen. En daardoor krijg je toch een verwijdering. Van, ik weet wel wat goed voor je is. Dus ik denk dat we daar iets meer particuliere initiatieven terug moeten brengen. Ik begrijp het wel dat je altijd bang bent voor particulieren... dat ze het niet goed zullen doen. En sommige dingen kunnen particulieren ook niet. Maar het draagvlak moet groter worden voor de natuur. Grotere ja. betrokkenheid. Ja. U, u praat daar gepassioneerd over. Dat doet u over heel veel dingen. Hè? Want u heeft heel veel zaken ook gedaan uh, in uw leven. Altijd met diezelfde de passie, ik geloof dat u zichzelf... in een terrier vergelijkt. Waar, waar komt dat eigenlijk vandaan? Heeft u dat ook van uw vader? Of, of de, die enorme verbetenheid voor dingen? Nou ja, kijk eens, als je... Je moet ergens voor gaan. Dat was met het onafhankelijk onderzoek ook. Je moet er 22 jaar uh, heb je ervoor gestreden. Dat je zegt: wat is het een afwijking van een oude man? Maar het geestige is, als je als je afvraagt wat gebeurt er precies, is het onafhankelijk het onderzoek het enige die de vraag kan beantwoorden. En de dierenrijk verdient onze steun. Dus je moet, je moet ervoor gaan, maar je moet er mensen enthousiast voor maken. En dat ja. vind ik altijd als je met Nico De Haan op stap gaat. Nou, die maakt je enthousiast voor het Vogelrijk. En dat moeten wij met de mensen meer doen, die mensen meer uitleg geven. Dat ze enthousiast worden. En dan willen de mensen er ook graag iets mee doen. Ja. En die willen dat ook wel. Die willen er best voor gaan. Iedereen is best bereid om geld te geven. Maar je moet, het moet iets van jezelf worden. Ja. Nou, dat gaan we gewoon doen. Uw vader had nooit gedacht dat u zo enthousiast over nee, vogels zou gaan praten op uw oude dag. Nee, nee, hè? Nee. Mag ik dat zo zeggen? Ja, denk ik <laughs> ook. Goed, mag ik u heel erg danken voor uw komst naar twee dingen. Meester Pieter van Vollerhoven was mijn gast. Ik sprak met hem over natu de natuur. En de aanleiding was de Nationale Vogelweek de eerste keer gehouden in Nederland. En uh, ja, meneer Pieter van Vollenhoven is namelijk beschermheer van de vogelbescherming. En natuurlijk een liefhebber van vogels en natuur. Nogmaals, dank u wel. Als u meer informatie wilt over deze uitzending, ga even naar onze website 2dingen.nl. Daar vindt u meer informatie en daar kunt u ook reacties achterlaten. En dat hebben we graag. Twitteren kan ook, het twee dingen. Willemijn Veenhoven, BNN Today, waar ga jij het over hebben? Ik ben ook een enorme liefhebber van de natuur. Goed zo. Ja, maar ook van uh, fans. Ken je dat programma? Nee, dat, is echt, dat heb ik net ontdekt. Dat is fantastisch. Dat gaat over uh, waarin fans van Nederlandse helden of Nederlandse artiesten... die, die, ja, die, die uiten hun, hun ja. liefde voor artiesten zoals Danny de Munk en ja, Marianne Weber. Ja, nooit ja. gezien, maar ik weet dat het er is. Nou, zometeen is de maker en bedenker is hier. En uh, gaan we gaan natuurlijk even wat, uh, wat fantastische fragmenten terugluisteren. En we hebben het over de koningin van de disco. Donna Summer is overleden. Ben Liebrand, die beroemde DJ, die er vertelt dat uh, als zij er niet was geweest... hij nooit een beroemd DJ was geworden. Of überhaupt misschien wel. DJ. Nou, Dat allemaal en nog veel meer, maar eerst het nieuws hier is Lieselop Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Kredietbeoordeler Fitch heeft de status van Griekenland een stap verlaagd van B- naar triple C. Dat betekent dat de kans dat Griekenland zijn schuldeisers terugbetaalt kleiner is geworden. In een toelichting schrijft Fitch dat de mogelijkheid dat Griekenland uit de eurozone wordt gezet is toegenomen na de parlementsverkiezingen op 6 mei.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 Bedrijven die betrokken zijn bij infrastructuurprojecten... hebben het al moeilijk. Dit jaar zijn de stimuleringsmaatregelen van het Rijk afgelopen. En een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft vanmiddag een chaos veroorzaakt... op de A2 bij Echt in Limburg. Zijn oplegger begon te slingeren, raakte in de berm... en vernielde de vangrail over een lengte van ruim 50 meter. De man werd later aangehouden. Hij had met zijn tachograaf geknoeid... en bleek de laatste 24 uur maar vijf uur te hebben gerust. Hij heeft een boete van 4500 euro gekregen. Dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. een hele goede avond. Piraten jagen voor de Somalische kust. Dat klinkt heel spannend en dat is het ook. Twee van deze waterrambos die vertellen straks hoe ze zich de zeerovers van het lijf houden. En Ewald Genemans die vertelt zo over het cultsucces van zijn serie Fans. Dat is dat programma wat ik net zei, waarin mensen hun liefde uiten voor Danny de Munk en Marianne Weber. En nog veel meer Nederlandse artiesten. En de koningin van de disco, Donna Summer, is overleden. DJ Ben Liebrand die vertelt zo waarom Summer zo belangrijk voor hem is geweest. Eigenlijk door haar is hij DJ geworden, dat hoor je zo. En wat gaat Joris Kreugel doen op Hemelvaart? Het is nog donker en je hoort de vogels. En wat gaan wij doen, Bob? Douwtrappen. Samen met mijn zoon. Dat heeft hij nog nooit gedaan. En dat is voor mij al heel erg lang geleden. En heb je er zin in? Ja. Hoe laat is het? Tien voor vijf. En we gaan lopen in Kartenhoef. Vind je dat spannend? Ja. Ja, Hij is heel schattig, het zoontje van Joris, kan ik je vertellen. Uh, wil je ons volgen op de webcam? Dat kan. Zet even. Uh, ga naar radio1.nl, dan zie je vanzelf het knopje. Zometeen uh, gaan we met uh, Ewout Genemans praten... de bedenker en presentator van het SBS-programma Fans. Dat zei ik net al. Maar eerst, Ewout, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag de laatste aflevering Fans van dit seizoen ingesproken... en dat zijn fans van Guus Meeuwens. Dat dus over ongeveer 10 minuutjes. Maar eerst gewoon Robert Meder met Sportnieuws. Goedenavond. Vitesse is dichtbij een plaats in de Europa League. Ja, de Arnhemse ploeg won de eerste finale wedstrijd van de play-offs van RKC. Het werd in Waalwijk 3-1. Halverwege leidde Vitesse met 1-0 door een goal van Callas. Nemeth kopte RKC kort na de rust op 1-1. Maar Boni zorgde er met twee goals voor... dat Vitesse de thuiswedstrijd van zondag met een gerust hart tegemoet kan zien. En dat doet de trainer John van der Bron dan ook.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 Ik kreeg net al een paar sms'jes uit, uh, uit ADO van vorig jaar. Was het was andersom. Toen wonnen we de eerste wedstrijd met 5-1 en toen verloren we de tweede met 5-1. De verliezende trainer Ruud Brote was slecht te spreken over zijn helftal. Hij vond het woord stroef nog veel te zacht uitgedrukt. Ja, ik vond ons niet stroef, ik vond ons gewoon slecht. eerste helft. Uh, je zag gewoon dat we te weinig bewogen zonder bal. We hadden wel de bal weliswaar, maar er zat totaal uh, weinig beweging in het team. En als de bal er voorin was, waren we heel slecht in onze uitvoeringen, en keuzes. Dus ja, dat was gewoon slecht. Dat het maar duidelijk is. En VVV heeft een goede kans om ook volgend jaar in de eredivisie te spelen. De Limburgers wonnen in Helmonds met 2-1 van Helmond Sport. De overwinning kreeg pas laat gestalte. Kubali zette Helmond Sport op 1-0. Waarna Mans en Ola via uh, VVV in de slotfase op 2-1 zetten. Maar de overwinning gaf Marcel er weinig voldoening. Slechte wedstrijd van onze zijde, maar... Uh...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 tegenaan. Moeten wij ook doen, maar uh, het, het valt niet mee. In de andere nacompetitiefinale daar ligt alles nog open. FC Den Bosch en Willem 2 begonnen in Den Bosch met een 0-0 gelijkspel. De returns zijn allemaal zondag en dan dus ook allemaal beslissend. Straks vanaf 10 uur en langs de lijn meer reacties over deze wedstrijden. Verder het Nederlands Elftal dat vanavond in Lausanne is aangekomen voor een trainingskamp, de hockey play-offs en een schoonspringer in gevecht met de Olympische kwalificatie eisen. Vanaf 10 uur. Dat heb je er snel doorheen jas. Zo is het. We hebben <laughs> tijd. Dankjewel. Radio 1, PNN Today. In 2006 begonnen ze in Zweden. En toen dacht eigenlijk iedereen nog dat het een flauwe grap was: de Piratenpartij. Een partij die met name staat voor vrijheid op internet. Nou, inmiddels zijn er 41 landen bijgekomen met zo'n partij. In Duitsland doen ze het supergoed. En volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond kan de Nederlandse tak inmiddels op een half procent van de kiezers rekenen. En dat is bijna genoeg voor een Tweede Kamerzetel. En dus zoekt de Piratenpartij mensen voor op de lijst. Dirk Poot is voorlichter van die partij. Goedenavond. Goedenavond. Dan zoek je natuurlijk niet per se mensen die de hele dag ar roepen. Wat voor mensen zoek je wel? Nee, liever mensen met, met inhoud. Dus het moet, uh, moet iemand zijn die het, het piratengedachtegoed in hart en nieren voelt, die, uh, die achter uh, de, de belangrijkste principes van de Piratenpartij staat. En wat zijn en die, dat dan, die principes uh, en het belangrijkste gedachtegoed? Uh, die, die zijn samengevat in, in wat ze de Uppsala-verklaring noemen. En daar staat onder andere in dat, uh, dat de Piratenpartij streeft naar een update van het uh, auteursrecht, een update van het octrooirecht naar een, uh, een open uh, en... Uh, uh, transparante overheid. Ja, de, de, het, aantal... is, het is een beetje vaag, vind ik. Of tenminste, vaag. De, de, we moeten er heel lang over nadenken. Ik moet er echt lang over nadenken wat je ermee ja. bedoelt. Auteursrecht, <laughs> ook nou, uh, vroeger, was het, weet... vroeger dacht iedereen altijd, het is de partij die vooral wil dat je gratis kan uh, nou ja, dat up, upload, uploaden en downloaden, dat dat mag. Maar dat is het niet alleen. Hè? Kan je nou een paar zinnen uitleggen wat jullie nog meer willen? Uploaden en downloaden, dat is, uh, dat, is, dat is niet het belangrijkste. Het is niet dat we alles gratis willen hebben. Het is dat wij zeggen dat uh, het afsluiten van bijvoorbeeld de Pirate Bay... dat dat iets is wat uh, niet de, de, de huidige cultuur dient. Mensen die nu bezig zijn met beentjes aan het oefenen... die staan in garages te oefenen om demo demotape straks op de Pirate Bay te zetten. Je ja. hebt een heel nieuwe, nieuwe vorm van het publiek bereiken. Kortom, je wil en... echt vrijheid op internet. Het mag niet gecensureerd worden censureerd worden. Ja. Wij zijn in Nederland een van de zeven landen samen met China die op het ogenblik de pyrobase censureren. Ja. En dat is natuurlijk te gek voor woorden. Goed, dus vrijheid op internet, dat is het hoogste goed en daar vallen dus heel veel ja. dingen onder. Ja, maar niet alleen op internet hè, ook gewoon in het dagelijks leven. Mm -hmm. Ik bedoel, kijk naar, naar de, de vingerafdrukken in je paspoort. Kijk naar uh, de, de verplichte opname in het EPD. Dat zijn ook allemaal dingen waar je je, je privacy in het geding komt. Ja. En waar je als burger transparanter en transparanter wordt, terwijl de overheid zich verder wegtrekt. Probeer eens een bopverzoek te doen. Dus het gaat, ook, het gaat ook heel erg om, om, om privacybescherming. Daar ja. zijn jullie ook erg voor. Ik wil even, ja. voor, want we gaan niet, anders gaan we het echt alleen maar hebben over waar de partij voor staat. Dat is ook belangrijk. Maar ik wil even toe naar die mensen die jullie zoeken. Ja. Um, je zei net, auteursrecht, octrooirecht. Dan denk ik, jullie zoeken alleen maar juristen. Uh, nee, want uh, ik ben bijvoorbeeld vanuit een medische achtergrond ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in, geraakt in het octrooirecht. Dus wat dat betreft uh, zoeken we niet alleen maar juristen. We zoeken specialisten en generalisten. Mensen die kunnen discussiëren, mensen die, die, die het voelen. En dat kan uit alle mogelijke geledingen kan dat komen. En nou is een mooi uh, zinnetje las ik, ik las het lijstje waarin uh, stonden uh, alle eisen. En daar stond... Um, um, hij of zij moet niet bang zijn om toe te geven... iets niet te weten of iets niet te kunnen. Uh, dat, is natuurlijk ja, dat is ontzettend een, belangrijk. Ja, om een John Leerdammetje te voorkomen, lijkt me. Uh, nou, dat niet alleen, weet je. Dat is dan zeg maar gewoon puur de PR-kant ervan. Maar het is ook gewoon heel belangrijk voor de, uh, voor, voor je, je, de, de, de interne communicatie in de partij. Je moet, je moet je bewust zijn van je beperkingen en dan moet je op die punten moet je hulp kunnen zoeken bij de rest van de partij. De partij opereert als een collectief en dan moet je niet proberen als één persoon uh, te pretenderen dat je alles ja. kan, want dat is onmogelijk. Dat is... Dan moet je altijd hulp van de partij bij zoeken. Het is een heel uh, prettig geluid dit. Ja, nou, dat, dat hoor je niet vaak, volgens mij. Je, nou, je kan meelassen als je kan op de lijst wil. Nou, ik als verstrekte Ik weet niet of dat nou zo'n ontzettend goed idee is. Maar jullie zijn dus op zoek, en dat is hard nodig, naar goede ja. mensen. Want in 2010 hebben jullie ook al meegedaan, en toen kregen jullie 11.000 stemmen. Dat was niet genoeg voor één kamerzetel, maar moet gezegd worden, toen waren jullie er ook niet echt klaar voor. Nee joh, we hadden, we hadden toen een hele tijd voor die deur zitten wachten met z'n allen wat er met het kabinet ging gebeuren. En toen plotseling moest je in drie maanden een partij oprichten, handtekeningen verzamelen, campagne voeren. Dus we zijn toen in drie maanden, zijn we van 30 enthousiastelingen in Utrecht, zijn we naar 11.000 stemmen gegaan. Dat is uiteindelijk even driehondervoudiging. Mm -hmm. Nou, dat is helemaal niet en als je ziet inderdaad dat we nu al vijf keer zo hoog peilen als we toen uitgekomen zijn. En nu moeten we nog aan de campagne beginnen. Het is een heel ander verhaal nu. En hoe, hoe zorg je nou dat je een beetje lpf achtige toestanden voorkomt? Dat er niet allemaal rare mensen op de lijst komen? Uh, we gaan zorgen dat we de, de mensen heel erg goed screenen. En alle leden krijgen ook inspraak in, in, in het samenstellen van de kieslijst. Dus in een heel vroeg stadium wordt iedereen gepresenteerd aan de, aan de leden. En de, de ALV gaat zich ook uitspreken over, de, over de, de samenstelling van de kieslijst. Dus het is niet zo dat een heel klein clubje mensen selecteert en een rat voor ogen gebruikt kan worden. Er gaan heel veel mensen meekijken. En dat moet allemaal heel snel gebeuren. Het moet wel snel gebeuren inderdaad, ja. Mensen kunnen tot 26 mei solliciteren, uh, de 28e, dacht ik. Ah, maar dat, euh, ja, tot de 28e en tot de 23e voor de lijst. En uh, om maar even nog te zeggen: in Duitsland doen jullie het supergoed, net jullie in een aantal deelstaten. Um, uh, he, de, de, de hebben jullie het bij uitstek heel goed gedaan. al in, ja, ik... en, al in 41 landen. Dit wordt de doorbraak yeah. van de Piratenpartij in Nederland. Meer dan 60 landen. Dan 60 en ik denk zoals. dat dit, dit een doorbraak wordt. Ja, in Duitsland zie je dat in Berlijn gewoon de, de FDP compleet verdwenen is en, en vervangen is door de, door de Piratenpartij. En in een andere deelstaat zie je dat een heel stuk van, van, van de Groenen en de Linken opgeslokt zijn. En je ziet heel veel nieuwe kiezers erbij komen die, die door de Piratenpartij zijn aangetrokken. Bedoel, twee jaar geleden scoorden we echt wel heel erg hoog bij de scholier, scholierenverkiezingen. Ja. Nou, dat zijn allemaal mensen die inmiddels gewoon nieuwe stemmers zijn geworden. We gaan het zien of jullie, ja. uh, Maurice de hond zegt, uh, één, uh, één zetel ongeveer. Dus uh, we gaan het meemaken. Ja. Dankjewel Dirk Pout, succes. Oké, okay, bedankt. Doeg.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 to Wat een goede plaat, hè? Of Monsters and Men uit IJsland, Little Talks. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het SBS-programma Fans is uitgegroeid tot een ware cult-hype. Fans van Nederlandse artiesten die worden in dat programma ondervraagd. ja eigenlijk over hun blinde liefde voor hun idol. Nou, zaterdag, dan is de laatste aflevering van dit seizoen. Dus dachten wij, tijd om even terug te blikken op dit fantastische programma. En Ewout Genemans is de bedenker en de maker van Fans. Ewout, goedenavond. Goedenavond. Um, jij bent natuurlijk naast, uh, of nou natuurlijk, je bent natuurlijk naast producent ook presentator. Klopt. Uh, had jij natuurlijk vroeger ook een idool, neem ik aan? Ja, ik, ik, ik was uh, vroeger best fan van uh, Carlo Bossard. <laughs> ja? <laughs> ja, daar had ik van Telekids had ik ook posters van op mijn kamer. <laughs> ja. dus, uh, had je posters van hem? Ja, nou, van Telekids, daar was ik helemaal fan van. Dus ik wilde later heel graag bij de televisie werken, dus uh, ja, daar, daar hield ik alles van bij. Ja, en heb jij ook hem wel een beetje gestolkt om handtekeningen? Nee, nee, dat, dat niet. niet. Het dat ging niet. bij mij niet zo ver als uh, bij de fans in het programma. Nee, nee goed, je, je, het is je gelukt voor de televisiewerken. Ik was vroeger, uh, ik, ik was natuurlijk uiteraard fan van de Dolly Dots. Zoals elk ja. meisje van mijn leeftijd. En tussen mijn huis en school woonde Angela Groothuizen. Dus dan belde ik ongeveer drie keer per week aan. En zei ze, ja, wat nou weer? Mag ik nog een handtekening? Hoeveel had je er uiteindelijk? Ja, vijftien of zo, veel. En, en toen was hier een tijdje geleden was hij in de uitzending. En toen zei ik, um, Weet je nog, een beetje zenuwachtig. Toen ja. zei ze, schat, de belde belden elke dag dertig meisjes aan. Nee, geen idee. Oh. <laughs> Kleine deceptie. Dus ik, ik kan mij vinden in, de, in het thema van fans. Um, laten we het over hebben. Want ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kende de show wel. Het ja. programma, fans. Maar ik had het nog nooit echt gezien. Ik ben het nu allemaal een beetje aan het terugkijken. Wat gelukkig kan op internet. En um, nou ja, ik ben eigenlijk fan geworden, kan ik wel zeggen. Ja, dat is goed om te De toe. mooiste aflevering, een van de mooiste, is die met Danny de Munk. Denk ja. je wel? Ja, ja, daar was wel veel om te doen, ja. Daar zijn ook heel veel reacties op gekomen, Ja, he? heel, ja veel. heel veel. Ja, dat is een trending topic uh, op Twitter. En uh, ja, ja, mensen vonden het een hele bizarre uitzending, ja. ja. Even, en... Laten we even een stukje luisteren. Um, wat hoor je, de 33-jarige Sandra, die nou ja, natuurlijk helemaal wild is van Danny de Munk? Natuurlijk, droom je wel eens van, oh ja, Danny als mijn vriend. Naar het strand, uh, uit eten, dansen, <laughs> prijen. <laughs> Mijn allerbeste vriend. Ik zeg je, lieve kan je. Ik ben zo blij dat ik jou ken. De hapjes staan al klaar. Wil je met me mee naar huis? Dan kunnen we nog kletsen met elkaar. Alleen kletsen, hè? Ja, alleen kletsen. Ja. ja. Wat doet ze daar? Ze brengt de serenade aan. Ja, ja, haar grote wens was... Uh, ze is al heel lang fan van Danny. En uh, ze is 33, woont uh, bij de ouders thuis. Is vrijgezel. En uh, ja, haar grote wens was dat Danny bij haar thuis zou komen om uh, worst en kaas te eten... Ja. en een uh, heel goed gesprek te hebben. Ja, en gaat ze, dat zie je dan ook in de aflevering dat ze dat gaat bestellen. Dan staat ze bij de slager en zegt ze... Ehm, Danny komt op bezoek, Danny de Munk. Ja, dus ik ja. wil wat worst. En dan brengt ze die serenade en hoe loopt het af? Nou ja, Danny, die, uh, ja, zijn kinderen die waren thuis... dus hij kon helaas niet komen naar Sandra toe thuis. Maar hij heeft wel beloofd om ooit een, uh, een kopje koffie te komen drinken. Dus er zit nog iets in het verschiet. <lacht> En het mooie is, die, die Sandra die is, die is nee, idolaat van hem. Is zij nou echt buitencategorie of, of maak je meer van dit soort fans mee? Nee, nee, we maken dat wel meer mee. Het programma gaat echt over ja, de, de, de, de grootste fans van de artiesten. En ja, voor veel fans staat een groot deel van hun leven... gewoon in het teken van hun idool. Dus uh, ik ben uh, naast de camera uh, inmiddels wel wat gewend, ja. Het is eigenlijk, van A tot Z, is het hilarisch. Hè? Het is, dit, ja. ik, ik moest alleen maar lachen. Al, om alles. Om, om hoe zij doet, om hoe ze... Ja. in haar hoofd denkt, dit wordt mijn vriendje... ook wel een beetje pijnlijk, toch? Nou, dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Dat vind ik het, het, het, het leukste vind ik altijd... als ik de dag na de uitzending... de hoofdpersonen kan bellen die erin zitten. En dat die ernaar gekeken hebben... en er ook van genoten hebben. En uh, zichzelf erin herkennen. En voor de een is dat humoristisch... voor de ander is het pijnlijk. En voor sommige mensen die zullen haar ook heel goed begrijpen. Dus dat vind ik wel het leuke aan fans... dat er zoveel verschillende lagen eigenlijk in zitten. Hoe is het voor jou? Voor mij... Ja, ik, ik ga er gewoon serieus in mee. Ja, ik verbaas nee, me ik natuurlijk wel eens over dingen. Ik geloof je bijna niet. Nee, het nee. is echt zo. Want weet je, dat, dat zou natuurlijk helemaal niet werken. Als ik met die mensen op pad ben en ik zou, uh, ik zou in één keer in de lach schieten. ja nou, Dan ben je het hele vertrouwen kwijt en dan ben je hele aflevering kwijt. Dus dat... Ja, tuurlijk heb je wel eens achteraf dat je met de ploeg over een moment terugpraat... en daarover moet lachen. Maar... Het is niet op het moment zelf, want dan ben ik wel heel geconcentreerd bezig met wat daar gebeurt. Ja, maar het is wel opmerkelijk in ieder geval wat er dat gebeurt. Dat is het sowieso, ja. ja. Wat vond jij een van de meest opmerkelijke uitzendingen? Um, nou, Danny de Munker, wat ik ook wel een opmerkelijke vond, was die van K3. Daar volgden we een meisje van twintig, die fan was van K3. En die naar alle optredens toe ging, de hele kamer was in het roze. En uh, uh, nou, het leuke vond ik dat aan het begin van de aflevering dacht je eigenlijk... Jemig, dit is wel heel... Uh, heel uh, Heel apart, bijna idioot misschien, dat je zo staat te, te dansen in je kamer en zo. Maar gedurende de aflevering legden zij eigenlijk het zo goed uit... dat je respect voor de ging krijgen. En dat vond ik wel heel mooi, dat zich dat zo gedurende de aflevering... zo'n beetje omdraaide. En had je ook nog al die wat oudere vrouwen... die al die kleine kindjes opzij duwden. Um, ja, dat <lacht> gebeurde ook, in het, in het enthousiasme. Maar goed, dat hoort erbij. Even daar een fragmentje van. Ik trek nu wel de aandacht van al die kleine kinderen hier weg. Omdat je met je grote porm ervoor moet gaan staan. Hij ja, zit gewoon hier. Ik ga hier wel staan. Dan, dan staat er in bij de deur. Dan, dan kun je, dan je nog je op je je de de Ik zal nooit voor een kind de gaan staan. Dus 3 staat er straks voor aan te tr tr trillen. Nou, K3 doet, doet hier niet in mee. Nee. Danny de Munk zat er duidelijk wel in. Die ging er ook helemaal in mee. Heb je wel eens artiesten die zeggen, doe maar niet. Volg maar geen fans van mij. Ja, regelmatig. Wie? Uh, nou, dat is niet zo chic. Als artiest kom je er volgens mij het beste uit als je gewoon je medewerking verleent. Je doet leuk tegen die fans. En ja, sommige artiesten die zeggen, nou, ik wil er niks mee te maken. hebben. Ga maar fans zoeken en het maar draaien. Maar ja, wij verschijnen niet in beeld. En ja, dat is toch naar die fans toe, vind ik dat niet zo aardig. Omdat ja, die mensen, die zijn zo'n fan, die zitten in dat programma. Dan uh, vind ik dat kun je op zijn minst toch eventjes hooi komen zeggen. Ja. Hoe, hoe kwam je ooit op dit idee? Nou, ik uh, speelde in de serie Zoep. Dat was een jeugdserie en daarmee ja. uh, snabbelden we ook door het land, zeg maar. En een uh, mevrouw uit de aflevering van Thomas Bergen... die was fan van Thomas Bergen, die was ook een beetje fan van mij. Dus die kwam ook naar die optredens toe... en ik, ik durfde nooit helemaal weg te gaan na afloop. <lacht> en, en dan uh, nou, stond ik met haar te praten... en toen vertelde ze dat het bij Thomas Bergen uh, regelmatig uit de hand liep... omdat hij altijd wegreed. en ze kreeg bijna geen aandacht meer van hem. En dat ze er eigenlijk heel boos over was. Dus toen dacht ik, de manier waarop ze dat vertelde ook... nou, dit is wel... Dit kan een heel spannende televisie zijn. Er is dus toen een cameraman gevraagd, geluidsman erbij. Een dag meegegaan. En dat werd toen de eerste aflevering meteen. Want het liep helemaal uit de klauwen. Wat gebeurde er dan? Nou, Thomas reed weg. Ze was boos, in tranen. En uh, aan het einde bij een feesttent besloot ze ook om geen fan meer te zijn van Thomas. Maar dat zie je wel meer. Hè? Dat, dat, het gaat niet om de muziek. Het gaat echt om, om, om, het het het gaat contact. om de persoon. Het gaat om de contact met die mensen. Hè? Ja, en een klein knikje of een blikje kan al voldoende zijn. Of als je dat niet geeft, dan kan het al helemaal verkeerd worden opgevat. En dan worden ze zo fan van iemand anders. Ja, dat kan zomaar. Die mevrouw die van Thomas Berg is ook overgestapt op Jody Bernal. <lacht> en uh, uh, Jodie treedt momenteel niet heel veel meer op. Dus nee, nee, ik weet niet wat de laatste. Ik ben geen fan. In ieder geval. Ja. <lacht> Jullie <lacht> um, hebben al drie seizoenen heb je gemaakt. Ja. Um, SBS6, nee, het komt misschien terug, hè? Ja, we hopen het. wat Gelemans, wellicht dus. Ik hoop het heel erg. Volgend seizoen weer op SBS6. En anders gewoon allemaal terug te zien. Absoluut. Uitzending ja. gemist, of nou ja, hoe heet dat? SBS gemist. Dat dus. Ja. Ewa, dankjewel. dank Dankjewel. wel. Ja, leuk. En dan nu de dag van Joris Krughop. Oh, oh, oh, oh. Het is half vijf in de ochtend. 5 uur in de ochtend, het is nog donker. We zijn inmiddels aangekleed en we zijn naar Korte Hoef gereden. Want we gaan meedoen aan een georganiseerde daaltrap. Het is wandelen, door de weilanden en met een bootje varen. En dan natuurlijk de zon op zien komen. Het is een enorme rij voor een hele oude school. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen we doen? Lopen of? Ja, lopen en varen. Als dat het zo druk was... Nee, er zijn toch mensen die heel vroeg opstaan. Hè? Ja, ik dacht, we zijn de enige twee. Nee, maar de route is ook zo mooi. En vooral ook omdat er gevaren wordt op plekken waar je normaal gesproken niet mag komen. Ja. Er wordt gevaren in Pramen. Dus we zijn van die ouderwetse boten waar vroeger het vee mee vervoerd werd en, en het hooi. We gaan het beleven. Ja, veel plezier. Zo, we moeten de blauwe route nemen, Bob. Gaan we, gaan we dan ook over het water? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet waar de blauwe route is. Deze kant op. Ze zijn naar rechts. Weet je, wanneer ik voor het laatst gedouwtrapt heb? Ik denk dat ik ongeveer een beetje de leeftijd van jou had. Een jaar of elf. En daarna heb ik het nooit meer gedaan. Toen wilde ik alleen maar in mijn bed liggen. Douwtrappen. Vroeger stonden de mensen op. Hemelvaartsdag om drie uur s'nachts op. Om zingend blootvoets op het gras te gaan dansen. Ik zou zeggen, Bob, ga jij eens hier even lekker op het gras een potje dansen en zingen? Nee. Waarom niet? Ik ben geen meisje ja, maar dan komen we natuurlijk helemaal in het gevoel van de dauwtrappen. Weet je dat ik ook nog regelmatig dauwtrap? Waar dan? Nou, dan doe ik het alleen andersom. Dan kom ik heel laat thuis van het stappen. Ken je nog niet hè, stappen? Nee. We lopen nu door heel hoog gras. Ben je al moe? Nee. Had je nu nog liever in je bed gelegen of dit? Volgens mij zie ik daar een bootje liggen. Een bootje is dit? Ik zou het echt niet weten. Oh, je weet niet, je vaart alleen, maar. vaart alleen maar? Het is wel fantastisch hier, hè? Het is hier prachtig. Het is hier zo verschrikkelijk mooi. Maar je bent ook gevaar en dan ben je opgevreten door de knutten. daar is het echt geen aardigheid aan. knutten zijn een soort muggen, maar dan tien keer erger. Ja, dat is, ja, is een hele kleine beestjes. Een soort helikoptertjes zijn zeg maar. nou, dat. Die, die vreet die je zelf op. Dan word je een knettergek van. Eén ding, een geweldig gezicht. Dat is de zon op dit ogenblik. Eén grote gele bal aan de horizon. Hij doet gewoon pijn in je ogen je wordt er gelukkig ook weer een stukje warmer van. Of heb je het nog koud? Ja, wel wat warm. Hé, oh. hey, wat hoor je daar nou? Nee. Een klein kaboutertje op een trompet. Nee. Oh, nee. Nou, dat is een ritueel dat hoort bij het douwtrappen Valt het mee of valt het tegen? Dit valt wel tegen. Het laatste stukje. We zijn best wel lang onderweg al. We lopen door een soort moerasgebied. En je zakt half in de grond weg. Het lijkt wel een beetje alsof je over een bed loopt. Dan kunnen we hier naar links voor een kopje koffie of een... Nee. Nee geen zin nu? Wat wil je dan? Niks, ik wil gewoon naar huis. Oh, je bent er nu klaar mee? Ja, ik heb het koud. je het leuk? Ja, ik vond het leuk als we nog wat vroeger op Ik vind wel wat massaal. Dat, dat vind ik ook. We ook te veel in een rijtje door uh, dit prachtige natuurgebied in uh, Kortenhoef. Ja. Gaan we volgend jaar dan heen naar de hei toe? Met ja. z'n tweetjes gewoon. Dat is beter, hè? Ja. Lijkt me wel wat rustiger. En om uh, deze dag compleet te maken, hemelvaart? En dan gaan we vanmiddag naar de meubelboulevard. Nee. Waarom niet? Pas toch helemaal in het plaatje van hemelvaart? Nee. Wat wil je dan doen? Ik heb de Met de oorlogsspel op de computer. Ja, maar niet om te rijden. Mogen de mensen toch best wel weten? Nee! BNN today! Hashtag durf te vragen. Waarom applaudisseren we eigenlijk? Hashtag durf te vragen. Met Ineke Stroeke van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Applaudisseren komt van het woord applauderen en dat betekent ook slaan op of klappen. En de Romeinen die applaudisseerden al heel erg als, er, als ze bijvoorbeeld een theaterstuk heel mooi vonden. En via de Romeinen zie je dan dat het naar de christelijke kerk gaat. Want eh, de, de christenen gingen applaudisseren als ze een populaire preek gehoord hadden. En veel later komt het dan naar de muziek. Ja, en bij de muziek krijg je dan allerlei soorten eh, voetsoensnormen. Zo mag je bijvoorbeeld bij de klassieke muziek, als het heel erg plechtig is, mag je niet tussendoor applaudisseren. Hashtag durf te vragen. Zometeen na negen nog veel meer BNN Today. We hebben het over een wet in Californië die het verbiedt om homo's te genezen. En Ben Liebrand over Donna Summer. Maar eerst het nieuws met Lieselotte Thomas.